Zeg ik nee, zeg je ja En ik wil gaan slapen Wil jij ineens vragen? oh Zeg ik stop, ga je toch nog even door En ik krijg geen gehoor, krijg gehoor. Krijg gehoor. Oh, Stroomt het weer uit de kraan Wil jij naar huis Zeg ik laat we gaan